Het Nederlandse uzor reddingsteam heeft voor het laatst naar overlevenden gezocht in Turkije. Ze hebben niemand levend onder het puin vandaan kunnen halen vandaag. De kans dat er bijna een week na de beving nog mensen worden gered is zeer klein. Morgen vertrekt het team. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 33.000. Hoeveel mensen er nog worden vermist is onduidelijk... maar de VN verwacht dat het dodental nog flink oploopt. Miljoenen mensen zijn dakloos geraakt. Een deel van de werkgevers schiet door als er meldingen binnenkomen van grensoverschrijdend gedrag. Dat zeggen arbeidsrechtadvocaten en onderzoeksbureaus tegen nieuwsuur. Sommige werkgevers stellen meteen een groot extern onderzoek in of schorsen of ontslaan de werknemer zonder de melding goed door te spreken en te checken. De EU dreigt de Erasmusbeurs voor studenten uit Hongarije stop te zetten. Die beurs is beschikbaar voor studenten binnen de EU... die een half jaar in een ander Europees land willen studeren. De EU wil Hongarije van deze subsidie uitsluiten... omdat Hongaarse universiteiten privébezit zijn geworden... van de regeringspartij van premier Orbán. Daarmee hebben ze volgens de EU hun onafhankelijkheid verloren. Er is al langer een politieke strijd gaande... tussen de Europese Unie en de Hongaarse premier Orbán... Die wordt beschuldigd van het uithollen van de Hongaarse rechtsstaat. De lokale verkiezingen in Berlijn zijn gewonnen door de CDU. Dat blijkt uit de eerste exitpolls. Inwoners van de Duitse hoofdstad gingen vandaag opnieuw naar de stembus... omdat de verkiezingen twee jaar geleden zo chaotisch waren verlopen... dat de rechter vond dat ze over moesten. Het is de eerste keer in ruim twintig jaar... dat de sociaaldemocraten er niet met de winst van doorgaan. En het weer vanavond en vannacht opklaringen met kans op mist. De temperatuur daalt tot ongeveer 2 graden. Lokaal misschien nog iets lager. Morgen begint bewolkt, later wat ruimte voor de zon. En het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1529. We gaan beginnen met uh, iemand die in Canada woont... maar toch ook uh, een hele Nederlandse naam heet. Heeft Eddie Ruiter. Ja, met U-Y. Dat doet me mijn collega Loek Ruiter denken. Dus dat schreef je ook precies zo. oud collega, ja, Loek. Nou, dat was er een, hoor. Goed, uh, Lost in Trance, Lost in a Trance, dat is het uh, nieuwe album of EP eigenlijk van Eddie. Daarna komt uh, Michael Borowski um, met Unlit een, een Moon en alle twee pianos. Trouwens, van Michael is het ook een, uh, een EP'tje. Ja, en de EP'tjes zijn goed. EP'tjes doen het goed uh, momenteel. Het schijnt uh, blijkbaar lucratiever te zijn voor de dames en heren artiesten. Dan gaan we terug in de tijd en uh, naast piano zit er ook een nodige gitaarwerk in. Bijvoorbeeld uh, om maar in, Frank uh, in Canada te blijven van Frans Couture en sonatas uh, van 1 tot 7 gitaren, ik vertaal het maar even. Um, nou dat vind ik knap, 7 gitaren, maar goed uh, met de huidige techniek van opnemen kan dat natuurlijk allemaal en uh, nou, vroeger trouwens ook wel. Dan um, een mooie trek van Darlene Goldenhoven. Ik moet er nog een n achterzetten. achter zetten. Goldenhoven, ja, dat is een, een, een Groningse naam. De familie van Darlene komt uit, uit, oorspronkelijk uit Groningen. Dat heeft ze zelf een keer verteld. Birds in Paradise heet de trek. En we sluiten af met uh, Sorry. Ja, sorry. Ik zeg ook maar even sorry van Stefan Wallach. Pieselradio.info en daar kun je alles op terugvinden. Sorry.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 mm yeah.